4 uur. Het NOS Journal. Lieselot Thomas het. In Oslo is een begin gemaakt met de vredesonderhandelingen... tussen de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC. De twee partijen verschenen zojuist in een perszaal in de Noorse hoofdstad... maar voerden niet het woord dat gebeurde via Noorse en Cubaanse bemiddelaars. De twee partijen willen werken aan de beëindiging van de burgeroorlog... in Colombia, die al een halve eeuw duurt. Dat staat in een verklaring die ze gezamenlijk hebben uitgegeven. De twee partijen geven later vanmiddag aparte persconferenties... De vredesonderhandelingen beginnen op 15 november in de Cubaanse hoofdstad Havana. Regisseur Frans Wijs noemt de gisteren overleden actrice Sylvia Christel de Johan Cruijff van de Nederlandse film. De camera hield van haar, ze had het gewoon, zegt hij. De twee werkten samen in de film Naakt over de schutting uit 1973. Sylvia Christel zong ook de titelsong van die film.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 De protestantse kerk in Nederland begint volgend jaar een internetkerk. De organisatie is daarvoor op zoek naar een internetpastor... die vormt samen met een communitymanager en een webredacteur... het kernteam van de Digitale Kerk, die MijnKerk.nl gaat heten. Een woordvoerder over het initiatief. Het moet een community worden waar je op je eigen moment en op je eigen tijd naartoe kan en, en waar je je geloof kunt delen, uh, waar je uh, inspiratie kan opdoen, uh, waar je um, je twijfels kunt delen, waar je na kunt denken over verdriet, ziekte, over lijden, maar ook over dankbaarheid, naar nou, alles wat dat leven hoort. Um, maar wij richten ons dus op een groep mensen die misschien dit soort zingevingsvragen wel hebben, alleen nou ja, nogmaals zich niet thuis voelen in de traditionele kerken. PKM wil met de internetkerk pionieren tegen de ontkerkelijking in Nederland, al dus de woordvoerster. De Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad worden ochtendkranten. De uitgever wil daarmee kosten besparen op productie en distributie. De kranten vallen vanaf 2 april volgend jaar ochtends op de deurmat van de abonnees. Voor de Leeuwarden Courant is de overstap van middag naar ochtendkrant de tweede grote veranderingen in korte tijd. Eind vorige maand verscheen de krant voor het eerst in tabloidformaat. Volgens de uitgever is uit onderzoek gebleken dat veel lezers van de Leeuwarden Courant hechten aan de middagkrant. Maar hebben ze ook aangegeven dat ze niet zullen opzeggen als de krant s ochtends uitkomt. Het weer in het westen van het land valt vanmiddag af en toe wat regen. In het oosten zonnige periode. De temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden en 21 in Limburg. Morgen nog wat warmer. AWB verkeersinformatie. Het wordt al wat drukker op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. In totaal zaten er 40 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Soest en Afrit-Bunschoten 6 kilometer. En tussen 1 en knopen 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Voor Rotterdam Centrum 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. U hoort het.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag... waar wij zo meteen gaan beginnen met ons politieke panel. Maar we gaan eerst even naar Oslo. Correspondent Edwin Koopman is daar, u hoorde hem al eerder bij ons... bij de persconferentie van de gezamenlijke partijen FARC en Colombiaanse regering. De vredesbesprekingen die moeten gaan beginnen. De persconferentie is nu even op gang. Um, Edwin, wie is er aan het eerst aan het woord geweest en wat werd er voor dreigends gezegd? Eerst kwam de regering die had de eer en die heeft inderdaad de Farc meteen gewaarschuwd dat, uh, dat ze alsjeblieft een beetje discreet moeten zijn richting de pers en niet te veel moeten gaan lekken anders dan is het uh, afgelopen met de besprekingen. Uh, dat is een uiting van ergernis die ze de afgelopen weken hebben gehad omdat de vark vanuit Havana al van alles nog wat heeft geroepen voordat de zaak goed en wel begonnen was. Nou, en nu is de vark aan de beurt. Maar dat ze dat nu vark... achter de schermen doen, zo'n waarschuwing. Ja, nou ja, het zegt wel wat over, de, over hoe het ja. gaat en wat er de afgelopen dagen gebeurd is. ze hebben elkaar eigenlijk nauwelijks gesproken. Daar komt het op neer. En dit moet dan aan het publiek gebeuren. Ja. En is nu de FARC bezig? Nu is de FARC bezig, de Ivan Marquez, de, de baas van de delegatie en ook de baas van Tanja Nijmeijer, tussen haakjes. Ja. En uh, nou ja, je ziet, uh, het is, dit is de eerste keer in misschien wel de geschiedenis dat de FARC openbaar en internationaal een podium krijgt om zichzelf te manifesteren. Nou, en daar maken ze gebruik van ook. Hij is flink bezig om alle misstanden die ze altijd al hebben willen zeggen in Colombia uh, over de buren te brengen. Uh, de armen, de, de, de slechte landverdeling, de corruptie, de, de, de verde, verkeerde verdeling tussen armen enzovoort, enzovoort. Dingen een... die allemaal waar zijn, hoor, overigens. Het is een soort, uh, een, een soort pamflet, een soort waarom wij bestaan. Ja, ja. Oh. Ja, kijk, tot nu toe zaten ze in het oerwoud en niemand die naar ze luisterde. Maar nu zitten ze hier met de internationale pers en natuurlijk ook vooral de Colombiaanse pers, want het is vooral ook voor, voor het eigen publiek, uh, ja, krijgen ze hier een, uh, een, een podium om alles uh, te melden. En het is interessant om te zien, want ze zijn verdeeld tussen twee helften van de, van de tafel en rechts zie je vijf stropdassen zitten en links zie je vijf open boordjes en, en truien. Uh, het is een, ja, ook fysiek een hele grote tegenstelling. Ja. Is er al een datum bekend waarop ze in Cuba verder gaan? En dan misschien wel met Tanja Nijmeijer erbij? Ja, dat is uh, net bekendgemaakt, 15 november. Dus dat is nog uh, ruim vier weken, als ik dat goed uitreken. Uh, dan gaan ze in Havana verder. Uh, dat betekent dat ze dus nog vier weken hebben om elkaar beter te leren kennen... en goed na te denken over wat ze, hoe ze het gaan aanpakken. Want uh, na vandaag... Het gaat hier niet veel meer gebeuren. Morgen gaat de delegatie van de regering al naar huis... en de FARC zal in het weekend richting Havana vliegen... om zich daar onderling te beraden over de voortgang. Oké, okay. Edwin Koopman uit Oslo. Dankjewel. We horen meer van je bij de collega's van Radio 1 Journaal. Dankjewel. En dan gaan we gelijk verder met ons politieke panel met vandaag... De, en dat heet het het, het Vragenuur. En het Vandaag met Dominique van der Heijden, NOS. Kees van der Laan, chef politieke redactie Trouw. En Mona Keizer Kamerlid en nummer twee van het CDA. Maar die heeft de trein gemist, dus die is er nog niet. Onderweg. Dus wij beginnen niet met het CDA. Hoewel dat is ook leuk om... We worden al klaar te zijn als ze binnenkomt. Dat is niet <laughs> wij aardig. beginnen met de formatie. Uh, er is niet heel erg veel geformeerd, uh, krijgen wij de indruk, uh, dame heren, Want er is een uh, Europese top en, enzovoort. Maar... Uh, er, zou, er zouden toch al dingetjes liggen, Dominique. Ze hebben gisteravond tot vrij laat hebben ze vergaderd. Juist omdat ze nu, het, het nu even vier dagen uh, stil ligt. Dus tot half twaalf gisteren, heb ik begrepen. Van collega's die daar voor de deur braaf hebben staan wachten. Jij niet. Ik persoonlijk heb dat niet gedaan, dat geef ik eerlijk toe. Uh, dat, dat verdelen we een beetje. Uh, dat is ook wel zo verstandig. Want wat gebeurt er dan? Ze komen dan naar buiten en meestal zeggen ze dan gewoon... ja, we zeggen niks, jullie weten het, het is ja. radiostilte. Dus het is voor ons ook wel heel moeilijk om te achterhalen... wat daar nou precies wordt besproken aan die onderhandelingstafel. Ja. Maar vorige week zijn er inderdaad een aantal uh, kleine dingen uitgelekt. Ja. Bijvoorbeeld het uh, leenstelsel voor studenten dat er gaat komen. Dus het opheffen van de basisbeurs, zeg maar. En uh, wat andere kleinere dingen, zoals de, de weigerambtenaren... die moeten gaan verdwijnen, die worden nu niet ontslagen... maar die moeten op termijn dan, uh, mogen niet meer worden aangenomen. Mm -hmm. en, ja, eigenlijk zo... alle SGP-puntjes zijn er wel weer uitges uitgeschrapt nu. Nou ja, ze zijn het daar natuurlijk uh, volledig over eens. Er was eigenlijk al een hele grote meerderheid in de Tweede Kamer... die vond dat dat niet meer zou mogen. En aangezien ook uh, het CDA natuurlijk heel erg ges geslonken... ja, ze is nog niet Mona maar is, die, uh, ja, is, is uh, het nu wel tijd om daar eens een punt achter te zetten. Ja. Kees van der Laan, uh, er is bekend geworden een plan voor een herziening van ons belastingstelsel, commissie van Dijkhuizen. Uh, horen jullie stiekem iets hoe dat gevallen is bij die twee beoogde coalitiepartners, PvdA uh, P en v, VVD of... Nou, er zijn verschillende partijen in de Kamer die al heel lang hebben gevraagd om een fiscalisering van de AOW. Ja. En, dat betekent dat er geen premie meer gegeven exact. wordt, maar dat die uit de belastingen betaald ja. wordt. Wat in godsnaam daar het voordeel van is, heeft nog niemand mee kunnen duidelijk maken. Maar goed. Nou ja, het, het voordeel is voor uh, de niet-ouderen dat ouderen mee gaan betalen aan de AOW. Ja. Dat is het oh. voordeel. Ja. En uh, dat betekent dus dat er meer mensen de AOW-premie gaan opbrengen. Ja. Dus wordt het betaalbaarder? Dus ik kan me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld de PvdA dat een uitstekend plan vindt. Hmm. Sowieso betalen ouderen nu natuurlijk veel minder belasting, omdat ze niet meer werken en OW uh, ontvangen. Ja. En in dit plan zouden ouderen dan ook veel meer belasting gaan betalen. Vooral mensen met een aanvullend ja. pensioen. En vind jij dan niet dat als de VVD dat inderdaad het daarmee eens is... dat ze nederig op de knieën moeten voor Wouter Bos... omdat ze die in de tijd uitgemaakt mm -hmm. hebben voor Boef... dat hij in, in 2007 was, Dat, dat, dat, dat was ik. CDA, hè? Het, ja, het CDA, maar de, maar de VVD toch ook? Nou, de bekende, de bekende leus van uh, Balken en de Utrecht... U ben bent niet eerlijk. Ja. En met Bos bent u de klos, dat ging over de bosbelasting. Dat ging ja. over... Het, dat was Vage die dat zei, hè? Ja. Ja. bos bent u de klos was Verhagen en ja. balken en was, ja. uh, u draait en u bent niet eerlijk. En dat, ja. dat ging erover, dat Bos in haar tijd in een, in een lezing uh, dat al had voorgesteld. Ja. ja, maar de VVD had het rajerend over bejaardenbelasting. Dus als ze er nu voor zijn, dan moeten ze toch even collectief de mond spoelen. Vind je niet? <laughs> Daar heb ik geen oordeel over. Nee, we zijn. Maar ja. we zijn van de wel, want, ja. wel. Dat is allemaal voortschrijdend inzichten. Ah. Nou ja, we weten natuurlijk hier met z'n allen. Alles wordt vloeibaar uh, als, uh, als, het als je met elkaar, staat. Uh, met elkaar uh, ja. verder moet. Ja. Nou ja, vooral als er ja. heel veel geld nodig is om de rekeningen ja. te betalen. Ja. Eh, er is dus nu uh, um, reces, ook wat betreft de formatie. Want er is een eurotop. En uh, daar wordt weer heel veel van verwacht. Maar nou uh, stond er vanochtend in de Volkskrant een interview met Martin Schulz. Dat is de voorzitter van het Europese parlement. En die verwachtte heel weinig van. Met name door de ontzettend belemmerende, steeds maar ellendige drempels opwerpende houding van Nederland. Hij geeft zowel Ben Knapen, de staatssecretaris, als premier Rutte eigenlijk een ontzettende veeg uit de pan... Hij zegt, hij zegt eigenlijk, jullie willen van alles in Europa... als jullie maar niet mee hoeven te doen, Dominique. Heel ongebruikelijk. Ja, ik vind dat wel uh, dat hij heel erg uit de bocht vliegt, deze meneer Schulz. Want uh, Nederland heeft alle recht om voor uh, de eigen belangen op te komen. Uh, Nederland trekt uh, op samen met Duitsland... om. Uh, te kijken hoe de landen in Zuid-Europa zich uh, beter uh, aan de afspraken kunnen houden... hun eigen begrotingen mm -hmm. op orde kunnen krijgen... hun eigen schulden kunnen saneren. Dat doet Nederland zelf ook. Mm -hmm. En om dan maar te doen alsof Nederland en Duitsland een soort boeven zijn... die alles alleen maar een traineren. beetje zitten te traineren... Ja. daar zit natuurlijk wel degelijk een gedachte achter. En dat weet meneer in schultz goed... Ja, ik vond het een beetje een driftig interview. Een beetje gefrustreerd. gefrustreerde interview. Waar zou die frustratie dan vandaan komen? Nou ja, ik ben het met Dominique eens... dat een land mag gewoon opkomen voor zijn eigen belangen. we hebben we natuurlijk in Nederland altijd wel zoiets van. We kijken natuurlijk ook naar het grotere geheel. De PvdA heeft dat met name dan gedaan. VVD veel minder. Die heeft toch wat meer naar het platte eigenbelang gekeken. Zalm is daarmee begonnen. Zet je Riaan over het geld wat hij kwijt was? Zeker. Maar tegelijkertijd, ja, uh, uh, de, het land waar uh, schuld volgens mij vandaan komt... Uh, heeft in 2003 gezamenlijk met uh, ja. Frankrijk het hele stabiliteitspak... Ja. Uh, door de pleeg getrokken. Maar, ja. uh, door zelf als eerste te overschrijden en daar ja. niet voor op te willen draaien. Ja, ja. Ja. Dominique, uh, jouw collega in, bij het Europese parlement, Chris Ossendorf... die merkte vandaag toch wel heel snedig op dat het misschien allemaal wel waar is... en dat Nederland het recht heeft om zo'n onderhandelingstactiek in te richten... zoals ze dat willen. Maar... Uh, dat wordt toch wel lastig voor meneer Rutte... als je over een paar maanden toch moet erkennen... dat een aantal van die voorstellen die gedaan worden door Van Rompuy... Eh, toch onontkoombaar zijn. Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Het is één groot tactisch spel, ook tussen Noord en Zuid. Noord probeert, wil niet meteen eh, alles toegeven... want dan gaan de zuidelijke landen eh, volgens niks meer doen. Dat is de hele tijd ook het argument geweest. We moeten heel streng zijn, want anders gebeurt er helemaal niks. Dan ja. zetten we de geldkraan open en dan mm -hmm. zijn wij ineens ook een stuk armer... Maar het is natuurlijk wel zo dat het probleem moet worden opgelost. Vroeg of Tenminste, late. als je wil dat Europa voortbestaat. En, en de euro en daarmee ja, ook natuurlijk. een groot deel van onze welvaart. Dus ook weer ons eigen belang. En dat weet uh, uh, Rutte ook heel goed. Maar... Het is een kwestie van het tempo. Het is onderhandelingsstrategie tussen Noord en Zuid. Eh, met Hollande daar weer een, een beetje tussenin. Maar hoe handig is het dan van Rutte... dat hij zulke ferme uitspraken doet hier in Nederland... waarvan hij weet dat hij er straks toch waarschijnlijk... zij het misschien bescheiden op terug zal moeten komen. Nou, als, alleen maar als je is, dan goed is naar hem luistert. Uh, laten we zeggen wat hij bijvoorbeeld in debatten heeft gedaan... voor de verkiezingen. Dan was het, Hij deed de rode knop, drukte die in bij het Carré-debat... over Moet Nederland tot het uiterste gaan... Om om de eurozone bij elkaar te hebben. Ja, het uiterste, weet je wel, wat is dan het uiterste? Dan kan hij zich altijd wel weer uitredden. Hij, hij weet het altijd wel weer zo te zeggen... dat hij er uiteindelijk niet opgepakt kan worden. Daar ben ik van overtuigd. Ik snap niet helemaal de ophef over deze top. Eh, omdat volgens mij de principiële hobbel is van de zomer genomen... met het zomerakkoord. Toen zijn belangrijke besluiten genomen. En dat illustreert volgens mij ook steeds weer opnieuw. Europa is een, is een proces van kleine stapjes... waarvan we niet steeds door hebben dat het een hele grote stap was. En zo zie je dat steeds. Uh, als je naar de geschiedenis van de Europese integratie kijkt... zijn er steeds kleine stapjes die achteraf groot blijken te zijn. En dat zie je nu ook weer van de zomer is een een uh, belangrijk hobbel genomen. Nu gaat morgen in feite over de datum. Wanneer wil je zeg maar, iets gaan invoeren, die bankenunie ja. enzovoort. En dat, uh, dat gaat waarschijnlijk ook weer met een nodig omhaal van, van woorden en uh, uitleggen. En misschien is het dan niet 1 januari, maar dat moment gaat gewoon komen. Dat ja. weet Rutte ook. Ja. Want je hebt van de zomer al die stap genomen. En, zijn, en, en dan gaan we naar Koenders, uh, Dominique. We zijn ontsnappingsschat is eigenlijk dat hij van niks gezegd heeft... helemaal nooit never. Nee, precies. Ja. En, en, het, en ook, hij zegt er ook altijd bij, luister, als ik nu ga zeggen... prima, we doen eurobonds, dat ze met z'n allen de schulden laten financieren... we doen nu een bankenunie... Ja, dan gaat er natuurlijk in de zuidelijke landen helemaal niets meer gebeuren... dan wordt daar niet meer ja. bezuinigd en dan nemen ze zelf geen verantwoordelijkheid. En daar heeft hij groot gelijk ja. in. Ja. Er is ook nooit een, bezwa een principieel bezwaar geweest tegen de eurobonds. Misschien was dat wel ooit, maar dat is een beetje verwaterd. Ja. Maar het ging er eerst om... Uh, Rutte En Duitsland zei dat ook. Het moet eerst de boel op orde. En dan kunnen we erover nadenken. Ja. Oké, okay, we gaan naar Kunduz. Althans, naar wat Kunduz was. Want de Kunduz missie in Afghanistan. Die is uh, stopgezet. Nou stopgezet. Uh, tijdelijk stopgezet in ieder geval. Uh, het was eerst een opleiding voor politieagenten. Die is overgenomen door de Afghanen. Nu leiden wij politieofficieren op. En wat is er gebeurd? Die officieren gingen doodleuk. Gewoon helemaal geen politieofficier zijn. Maar die gingen hier en daar vechten. En dat was nou juist een van de keiharde voorwaarden, keihard tussen aanleidingstekens... van onder andere GroenLinks en D66. Dat was de haagse om, werkelijkheid. Om voor, de, ja, exact, om voor deze missie te zijn. En iedereen die toevallig beschikte die dag over de family brain cell... die wist, dat kan je nooit helemaal waar maken natuurlijk. Dat gaat helemaal mis. Is dit niet verschrikkelijk genant voor dit kabinet dat dit gebeurd is? Is meenemen. het genant? Nou ja, het is, de, het is de, de werkelijkheid. Het is inderdaad de uh, Afghaanse werkelijkheid versus de papieren werkelijkheid. Eigenlijk. Ja. En iedereen uh, wist dat. Timmermans zegt dat nu natuurlijk ook van de Partij ja. van de Arbeid. De Partij van de Arbeid heeft dat de hele tijd gezegd. Het is niet werkbaar. Maar ja, tegelijkertijd, er gebeurt nog wel uh, van alles daar. Er worden nog steeds agenten uh, begeleid in de praktijk. Uh, heb ik begrepen door mijn C. Uh, er wordt ook nog het een en ander gedaan... om daar iets uh, te verbeteren aan uh, het justitieel apparaat, et cetera. Daar doet Nederland aan mee. Ja, het is dit onderdeeltje wat ze nu maar even gestopt het hebben. Het is het feit ja. dat Nederland uh, allerlei beperkingen heeft gesteld... Uh, terwijl bijvoorbeeld Duitsland wel die uh, politieagenten... ook naar andere provincies laat gaan, waardoor Nederland nu eigenlijk in de problemen komt. Dat ja. waren de toezeggingen aan GroenLinks. En die blijken in de praktijk dus niet goed uitvoerbaar te zijn. Er komt een debat. Als er is een debat aangevraagd. Ik weet niet of het komt. Naar aanleiding van een brief die hierover naar de Kamer is gestuurd. Wat moet dat debat nou dan maar weer opleveren? Nou ja, de ChristenUnie wil natuurlijk nu dat de Partij van de Arbeid... Uh, met de billen bloot gaat en zegt... willen jullie wel doorgaan dan met deze missie? Want de Partij van de Arbeid was er altijd tegen... Ze Christen zitten nu, nu samen met GroenLinks tafel. en D66 toen voor ja. vanuit de oppositie. Ja. Ja. En dat gaat de Partij van de Arbeid nu natuurlijk niet zeggen. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat de Partij van de Arbeid de stekker uit de, die missie trekt. Ja. Want het is een internationale afspraak. En ja. zeker als meneer Timmermans minister van Buitenlandse Zaken gaat worden... wat wel in de lijn der verwachtingen ligt... dan zal hij nu echt niet gaan zeggen als eerste daad... Uh, Zeg ik tegen de NAVO dat wij niet meer meedoen nee. met, met deze. Is er messie? toch weer een naam gevallen? We zouden het niet doen deze week, maar we ontkomen ja, ja, er niet ja. aan. En ja. onder, de la, onder de laatste woorden van Dominique van der Heijden kwam Mona Keizer binnen, Kamerlid en nummer twee van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Een maand in de Kamer. Eh, eerst de gezellige gemeentepolitieke Politieke Dan de rauwe <lacht> werkelijkheid van Den Haag, waar iemand ooit over zei: als ik het binnenhof opkom, dan slaat de lucht van kleine roofdieren mij tegemoet. Hoe voelt u zich? Nou, niet uh, zoals degene die dat ooit gezegd heeft. Uh, ik vind het... Uh, ja, het is een ontzettend boeiende omgeving. Uh, ja, hier zit... Uh, boeiend twee, dat ja eufemisme. Nou, nee. nee, nee nou ja, boeiend, interessant, uh, spannend. Uh, ja, hier uh, vinden debatten plaats. Hier wordt wetgeving uh, gemaakt. Uh, hier uh, worden besluiten genomen met uh, grote consequenties voor, uh, voor, voor Nederlanders. Dus het is uh, geweldig uh, om hier te zijn. Het is ook wel wennen. Want die Tweede Kamer dat is echt een officieel, een officieel doolhof. Ja. Ja. En hier ja. bent u wel terechtgekomen in een fractie... die misschien geheel tegen uw verwachting in... ik wil niet zeggen in de marge alleen nog maar zit... maar in elk geval niet voorop staat om te gaan regeren. Misschien gewoon als een niet al te grote partij... in de oppositie mee mag draaien. Nou ja, dan toch nog wel volgens mij de, de, de derde partij in ieder geval. Maar het is veel kleiner dan dat het ooit geweest ja. is, dat is terecht. R R rutte is het terecht of uh, dat de, klopt? De opmerking is terecht dat het een kleinere partij ja. is. Ja. Ja. Uh, zijn jullie er al uit wat jullie gaan doen als uh, deze coalitiepogingen mislukken... en jullie misschien gebeld worden? rutte zei, wij zitten niet, heus niet te wachten bij de telefoon tot hij gaat. Maar als die gaat, dan nemen we hem op dan moesten we Tess en ik heel erg om lachen. Want dan zak je dus wel naast je telefoon. Maar nu gaat die telefoon. En ja, ik weet niet hoe het op. met u is. Maar ik heb tegenwoordig gewoon een mobiele telefoon. Dus die heb ik altijd bij me. Ja, Peter omleeft misschien nog een andere tijd. Dat, dat weet ik niet. Maar als die telefoon gaat, welke dan ook? Uh, wat uh, zal het antwoord zijn? Dat ligt er maar aan wie de belt. Als de vraag is, uh, dit is mislukt, doen jullie mee? Kunnen we met jullie gaan praten? Nou, voorlopig uh, zijn ze met z'n tweeën uh, uh, dikke vriendjes aan het zijn en aan het praten. En wat je af en toe naar buiten hoort komen... kunnen ze elkaar ook wel vinden op verschillende onderwerpen. Dus ja, om daar nou op te speculeren, dat vind ik niet het uh, moment. Nou, Zij zijn aan zet is... en uh, het is altijd toch wel een bijzondere vraag. eerste vraag over uh, ja, wat waren uw woorden alweer precies. In ieder geval een kleine partij. En dan de tweede vraag is dan vervolgens... Uh, ga je mee uh, regeren als de vraag komt. Dat schijnt de Haagse werkelijkheid te zijn. Is dat werkelijk ja. zo? Oké, okay, ja. nou is misschien maar goed en uh, heel fris... dat ik uh, van buiten het Haagse kom... en mezelf niet helemaal direct kom Nee, conformeer. maar het maakt mij niet wijs dat er niet nagedacht wordt over het feit... stel dat het mislukt, wat gaan wij dan doen? Uh. Dat bestaat niet, dat je daar niet over nadenkt. Nou, dat is op dit moment niet uh, aan de orde. Wij zijn op dit moment uh, aan het uh, kijken van uh, nou, een nieuwe fractie... zes nieuwe mensen van de dertien... Uh, dat zijn dus ook een aantal mensen die uh, hun draai moeten vinden... die zich in moeten mm -hmm. lezen in hun uh, portefeuille, in hun woordvoerderschappen. En we zijn echt, uh, net zoals volgens mij heel veel mensen... in afwachting van wat er nu uit die samenwerking uh, gaat komen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de zorg. Mm -hmm. Wat gaat er daar nou uh, gebeuren? Ik heb uh, voor deze uitzending nog eventjes de CPB-doorrekeningen uh, zitten bekijken. Nou ja, En dan lijkt in ieder geval over één ding zijn ze het eens... dat de AWBZ... Die gaat naar de gemeente. In ieder geval het extra murale deel. En dan zou je denken van nou, dat is geen enkel probleem. Dat wat buiten de ziekenhuizen plaatsvindt. Dat wat buiten de muren van instellingen plaatsvindt. Ja. Want we bezet zijn vaak verpleeghuizen en ja, verzorgingshuizen. Ja, ja. Nou ja, is dat een probleem? Ik denk van wel. Mm -hmm. Uh, op lokaal niveau gaat er dan gedeputeerd worden... hoeveel keer in de week uh, iemand uh, verzorging nodig heeft. Was dit niet al een heeft? plan wat er al was? Het zou toch al allemaal gedecentraliseerd worden? Dat is nee. toch niet nu uit, komt toch niet nu uit deze formatie alleen maar? Wel? Nou, wat uh, een, een plan altijd al geweest is... is om de begeleiding naar gemeentes over te brengen. En dat kan ook heel erg goed... Want uh, begeleiding dat gaat uh, over meedoen in de samenleving. En dat is ook iets wat je veel beter op lokaal niveau kunt uh, regelen. Maar als je kijkt naar uh, de plannen van de VVD en de PvdA... als het gaat over verpleging en verzorging... nou dan zijn ze toch op grote hoogte met elkaar eens dat dat naar de gemeente toe moet. En dat betekent dus dat op lokaal niveau... dus in al die 400 gemeenten een politiek debat komt... hoeveel keer in de week iemand wondverzorging nodig heeft. Nee. Nou, Dat lijkt mij niet te weg. Dominique? Uh, Welke vraag brandt jou op de lippen aan Mona Keizer. Ik, ik ben er nog niet van overtuigd dat dit er ook uit gaat komen. Het gaat al heel erg in de details. Um, maar uh, uh, even terug naar de vraag of het CDA de telefoon moet opnemen... voor mm -hmm. ev eventuele deelname. Dan denk ik in ieder geval niet dat als Partij van de Arbeid en VVD er niet uitkomen... dat er dan nog een combinatie denkbaar is uh, waar uh, het komend jaar... Uh, tot, wel tot overeenstemming zou kunnen komen. Dus ik ga er wel van uit dat, VV, dat VVD en Partij van de Arbeid er gewoon uitkomen. Mm -hmm. En dat zij ook inderdaad op de zorg heel veel zullen moeten gaan bezuinigen. Want daar geven we gewoon veel te veel geld aan uit. En dan ben ik toch wel benieuwd uh, waar u dat geld dan denkt te gaan vinden... Nou, uh, wij hadden natuurlijk ook uh, plannen uh, in, in de CPB uh, door rekeningen. Maar die zaten niet uh, hierop. Die zaten uh, kijken naar wat je in de pakketten kunt. Uh, en daar overigens, uh, zijn bijna alle partijen het wel over eens. Dat je kijkt wat zit er in het basispakket. Bijna alle partijen waren het er ook over eens... dat je iets moet doen aan de regels die onnodig zijn... en heel erg veel geld kosten... Bijna alle partijen waren het er ook over eens... dat topinkomens in de zorg dat die uh, moeten verdwijnen. Maar dat zijn ook van die zaken die mensen niet uh, zo heel direct uh, raken. Wat mensen natuurlijk wel gaat raken is... ja, ik word direct oud en ik krijg dermate beperkingen... dat ik eigenlijk uh, opgenomen zou moeten worden in een verpleeghuis. Waar moet ik dan zijn? Maar waar moet dat geld nou vandaan komen? Nou uit die verschillende onderwerpen die uh, ik nu net uh, noemde, mm -hmm. dat is een van de voorstellen die uh, in de CDA-plannen zaten. Dus wij zullen met dat in het achterhoofd ook kijken naar de voorstellen die straks gedaan worden. Kees van der Laan, inderdaad, ja. wat, wat, wat, wat voor oppositierol gaat het? Uh, uh, wat voor oppositie wordt het CDA? Nou ja, dat lijkt me heel erg lastig voor het CDA om uh, zeg maar tussen die VVD en de PVDA een, een hele goede oppositierol te uh, vervullen. Uh, in de, de Paarse tijd, in de Paarse periode, jaren negentig, uh, was dat heel erg uh, moeilijk. En dat heeft ze twee uh, fractievoorzitters gekost. Mm. Omdat er heel veel dingen ja. afgesproken zullen gaan worden waar het CDA niet tegen kan zijn. Ja, maar het is even terug naar, naar het uitgangspunt van uh, je eerdere vraag. Mm. Uh, waarom uh, het CDA niet in die coalitie moet, dat is omdat die partij structureel op dit moment in een uh, verdeeld is. Ik, er werd gezegd uh, bij aanvang van de formatie... Wij, gaan, wij willen een stabiele coalitie. Daar hoort een CDA niet bij, want het CDA is met zichzelf bezig. Ja. Wil van, Keizer, is dat zo? Uh, Wil van der Kruis, even een vraag eraan vast. Wil van der Kruis die is uh, voorzitter van het CDA Brabant. Absoluut niet meedoen. Ja. Ja, ik ken de geluiden binnen de partijen daarover. Overigens krijg ik ook mails van mensen die tegenovergestelden zeggen. Maar ja, er wordt nu net wordt een opmerking gemaakt over de gemoedstoestand van het CDA. Wat ik in ieder geval elke keer weer merk... dat is gewoon balen over de uitkomst zonder meer. Ja. Daar kan ik niets aan afdoen. Maar vervolgens ook een gigantische eensgezindheid uh, over... Over de koers? Uh, over de nut en noodzaak van christendemocratische politiek in Nederland. Um, over bijvoorbeeld, waar ik het net over had... dat de AWBZ een, een volksverzekering moet worden. Dat mensen daarop moeten kunnen rekenen. Dat als ze oud worden en dat ze verpleeghuiszorg nodig hebben... dat die er is. Zonder de vraag van, goh, hoe moeten we dat dus compenseren? Ineens je het nodig hebt, krijg je dat. En um, ook in die zin, met elkaar de schouders eronder. Nou ja, en we hebben een fractie van dertien, dertien mensen. Ik heb eigenlijk zelden in zo'n eensgezinde groep mensen gezeten. Dat is gezeten. de fractie, Dominique. Zie jij die eensgezindheid in de partij? Over twee weken is er congres. Zie jij die ook? Weten ze weet nou ja, het CDA, Misschien, is jou misschien duidelijk als erin? Uh, uh, onder wat er van over is. Maar het probleem is natuurlijk dat uh, de partij... bijvoorbeeld het, het hele zuiden voor een groot deel is kwijtgeraakt aan de VVD. Hoe ga je dat, uh, hoe ga je dat terugwinnen? Met een uh, voorzitter ook die een enorm protestants... Uh, uh, voorkomen en uh, uitstraling heeft, ook heel dominant daar, daarin is. Dus... Uh... Dat, en een verhaal in de campagne, dat ging over moraal, het vingertje. Daar vinden vonden ze in het zuiden nou ook niet echt dat dat een heel geslaagd verhaal was. Dus ik ben heel benieuwd, welk verhaal moet het nou gaan worden? Want u gaat het heel erg hebben over de zorg. Maar u zegt ook tegelijkertijd, heel veel partijen zijn het eens over wat er in de zorg moet blijven. Dan krijg je nog een, een gevecht over wat er dan echt niet meer uitbetaald moet worden. Allemaal prima. Maar... Om heel eerlijk te zijn, dat wordt hier uitgevochten in wat wij noemen de AO-zaaltjes... waar de algemene overleg gehouden worden. En het gaat natuurlijk om de grote lijnen. Hoe spreek je het grote publiek aan? En wat is dan uh, uh, hetgeen het CDA nog op de kaart kan gaan zetten nou, de komende jaren? Mona, bijvoorbeeld de eensgezindheid in het CDA dat we niet zoals bijvoorbeeld de PvdA wilden. Dus het is heel erg interessant wat daar uiteindelijk uit gaan komen... als er direct een samenwerking komt met de VVD. Namelijk het inkomensafhankelijk maken van zo'n beetje alles in de zon zorg. Uh, wij zeggen van ja, er is een eigen risico. Uh, als je in het ziekenhuis terechtkomt, ja, je hebt eigen bijdrages die je betaalt als je in de WMO uh, bij de gemeente een, een scootmobiel uh, aanvraagt... of als je AWBZ-zorg nodig hebt. Maar om die nou inkomensafhankelijk te maken, daarvan zeggen wij bij het CDA niet. 80% van alle premies is al inkomensafhankelijk. Dus dat gaat niet verder om juist die solidariteit van ons systeem in stand te houden. Maar dit... Nou, daar is het CDA buitengewoon eensgezind over. Ja, dat is eensgezind. En dat is nou, toch dat weer vrij is, uh, gedetailleerd. Het is niet vraag. het grote verhaal. Nee, nee, dit is iets wat mensen één op één gaat raken in hun portemonnee... en in hun Recht op zorg. Ten slotte. Kijk, dit is een interessant uh, uitgangspunt voor de oppositie. Uh, je pakt de VVD op het punt van de belastingen. Daar is de VVD, VVD natuurlijk uiterst gevoelig voor. En ook VVD aanhang. Dus als je het zo gaat aanpakken... en je combineert dat met een begeesterend leiderschap... of inspirerend leiderschap... dan kun je nog een heel eind komen. Kees van der Laan hoorde u als laatste van trouw. Ik had er Do eenmaal een Dominique, mij, ja, we zijn al te laat. Eén, oh, als hij jammer. kort is... Nou, ik denk dat het CDA veel beter origine met originele plannen kan komen dan alleen maar oppositie voeren en zeggen wat ze niet goed vinden. Domitiep nee, maar er werd woordien. gezegd: van geef Mona aan wat Keizer. je wil en ik geef aan wat ik wil. En ik ben daar ook uh, helder over. Dus volgens mij gaan wij een heel eind komen als CDA. Mona Keijzer, uh, nummer twee van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Lucella Carassel in Hilversum ja, voor het Radio-Engeland. Goedemiddag. goedemiddag. Hallo. Wij zijn uh, bij de regiezitting in het proces tegen oud-VVD-gedeputeerde Hoijmaers... in Noord-Holland, die verdacht wordt van corruptie. En we spreken Rem Koolhaas. Morgen krijgt hij een doctoraat van de VU. Hij reageert ook op de kritiek op zijn kunsthal... waar schilderijen uit zijn gestolen eerder deze week. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Consumenten laten honderden euro's per jaar liggen doordat ze te weinig rondshoppen voor financiële producten als verzekeringen, spaarrekeningen en hypotheken, zegt de Nederlandse mededingingsautoriteit. Volgens de NMA kunnen de verschillen tussen de goedkoopste en duurste aanbieder oplopen tot ruim 330 euro voor een autoverzekering en ruim 800 euro voor een hypotheek. De vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC op Cuba beginnen op 15 november, zo is in Oslo bekendgemaakt. De Colombiaanse regering en de Maoïstische beweging FARC willen werken aan de beëindiging van de burgeroorlog in Colombia, staat in een gezamenlijke verklaring. En de Franse politie gaat de automobilisten pas vanaf 1 maart volgend jaar een boete geven als ze geen alcoholtest bij zich hebben. Sinds 1 juli is elke automobilist verplicht zo'n test bij zich te hebben, maar omdat er niet genoeg testen te koop waren, besloot de regering tot 1 november niet te beboeten omdat er nog steeds niet genoeg testen zijn, is dat opnieuw uitgesteld. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Aan de verkeersinformatie De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. In totaal zat er 90 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Leidsendam 7 kilometer file. Daar stond de vrachtwagen stil. Op de A12 bij Den Haag is richting Utrecht een ongeluk gebeurd. Voor Voorburg staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A13, de dag richting Rotterdam is het druk. Voor knoop het Kleinpolderplein staat 10 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20. Richting Gouda staat tussen Knoop het Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk 7 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, internationaal overleg op hoog niveau in Brussel en in Oslo. In de Noorse hoofdstad staat vrede in Colombia op de agenda. De varken en de Colombiaanse regering zitten tegenover elkaar. En het nieuws in Oslo, ze willen samen verder. Hoe sterk is die eendracht in Brussel? Regeringsleiders buigen zich over de toekomstplannen van EU-president Van Rompuy. Ook hier draait het om de vraag wie krijgt de meeste macht. En we staan stil bij het leven van Sylvia Christel. Was zij meer dan softporno-actrice in Emmanuel? U hoort het dit? Radio 1 Journaal, wij zijn er tot half zeven vanavond. Maar ja, hoe je het ook draait of keert, je komt natuurlijk nooit af van het imago uh, van de stoel. En uh, nu heb ik maar besloten om er dankbaar voor te zijn. Weet je, want uh, 30 jaar later nadien... Kennen mensen you Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. U hoort de muziek van de erotische film Emmanuel. met de gisteravond overleden Sylvia Christel. En dat fragmentje waarin ze zegt dat ze uiteindelijk met het idee kon leven. dat vrijwel iedereen haar alleen maar van de Emmanuel-films kent. Zij heeft natuurlijk veel meer films gespeeld, zoals De Vriendschap uit 2001 van regisseur Noeska van Brakel. Mevrouw van Brakel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar dan luisterend naar Sylvia Christel net in dat fragment... Eh, dankbaar voor het imago van de stoel. Welk beeld komt dan bij u op? Ja, het, het, het, het doet me een beetje denken aan wat, wat natuurlijk met, met uh, Maria Schneider... en Monique van der Ven ook is gebeurd en waar ik toevallig allebei mee gewerkt heb. Dat als iemand eenmaal in een bepaalde erotische uh, film heeft gespeeld... en daar die naam mee heeft, dat hij daar... ...heel moeilijk van afkomt en uh, ja, daar, daar heel moeilijk onderuit uh, zichzelf kan boksen. En dat heeft ze gelukkig wel gedaan. Jij ja, hebt u wel gemerkt dat ze daarmee geworsteld heeft in die jaren? Ja, het, het, nou, ik heb pas met haar te maken gehad toen het gelukkig voor haar weer een beetje voorbij was. En toen ze dus echt gewoon heel graag serieuze dingen wilde doen. En uh, nog wel eens een kleine rol heeft gespeeld in de vriendschap, wilde ze dat heel erg graag. En ik was aangenaam verrast door de, door de ernst en de serieuze tijd waarmee ze dat aannam. En uh, ja, ik had ook wel bewondering voor, want als je zo, zoiets achter je aansleept... dan lijkt me dat heel moeilijk om dat een keer los te laten en daar ook niet meer op te teren, zeg maar. Waarom was u verrast? Ja, omdat dat... Uh, die naam had ze niet, hè. En ik, ik ken haar er nog niet zo heel erg goed. Ik had wel een paar keer meegemaakt, zo in de, in de wandelgangen, zeg maar. En ik ben haar een kan een keer tegengekomen. Nou, dat was natuurlijk allemaal glamour en gedoe en buitenkant, zeg maar. En later heb ik wat beter leren kennen als iemand die gewoon heel serieus aan het werken wilde. Ja, als actrice, professioneel. Ja, ja. ja zou hebben haar willen omschrijven dan als vrouw? Zoals wij die niet kennen, die niet voldoet aan um, nou het beeld ik vond, van de klimaat? Ja, het is heel lastig omdat je natuurlijk altijd meteen toch weer terugdenkt aan die, aan die eerste periode. Maar ik vond haar, toen ik haar nog niet kende en zeg maar ook, ook uh, die films had gezien, uh, geheimzinnig. Ik vond haar echt een filmster. Ik denk dat met haar de laatste grote uit Nederland afkomstige filmster van het uh, Witte Doek is overleden. Um, ik vond het onvoorspelbaar, wat ik voor een actrice altijd heel erg een spannende gegeven vind. Ik vond het verschrikkelijk mooi, ook uh, tot op het laatst, uh, gewoon echt een prachtige intrigerende vrouw. Die hier voor beeld heel goed werkt en waar we, de camera, dus ontzettend veel van hous die erop gericht wordt, dus echt wat ze dan met een goed Nederlands woord filmappearance noemt. Dat had zij. En dat, uh, ja, dat vond ik intrigerend. De filmappearance, de filmverschijning, dat imago van die stoel. Hè? De, de naakte uh, Emmanuel in die grote rieten stoel, ja, want daar refereert ja. ze natuurlijk aan, was dat in die tijd baanbrekend, die Emmanuel films, begin jaren zeventig? Ja, zeker wel. Het was natuurlijk wel een periode waarin veel dingen werden doorbroken en ook op filmgebied veel meer mogelijk was. Maar het is niet voor niks dat het in Frankrijk is gebeurd en niet in Nederland. Ik bedoel, wij hadden natuurlijk wel dingen als Blue Movie en zo van uh, Pim en Wim. En uh, dat was ook baanbrekend. Dus het was natuurlijk ook een periode waarin de, de knellende banden ook op seksueel gebied en op erotisch gebied uh, doorbroken werden. En daar heeft zij een belangrijke rol in gespeeld. Als vrouw of als actrice? Ja, beide. kan je, kan je niet zo scheiden, denk ik, hè? als vrouwelijke actrice. Was zij een goede actrice? Um, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik vind dat ze toen in de vriendschap dat heel goed gedaan heeft... en helemaal precies wat de bedoeling was. Maar dat had het heel erg veel te maken met... Ik hou niet van typecasting, maar ik hou wel van mensen vragen die... Iets met de rol, iets van de rol uitstralen. Dus ik was toen heel erg tevreden en heel erg blij uh, met haar. Maar ik denk niet dat je uh, grote, zwaarwichtige Shakespeare-rollen aan haar had moeten geven met enorme lange lappen tekst. Want dat was een kwaliteit die ze in mindere mate had. Had ze die kwaliteit niet of zat ze te veel gekleefd aan het imago van die rietenstoel van Emmanuel? Ja, ik weet eigenlijk niet of er ooit iemand is geweest die er dat geslaagd heeft. Dat heb ik, je komt natuurlijk moeilijk van zo'n imago af hè, op een gegeven moment. Maar als het eenmaal aan je vast zit, en valt ook hier in Nederland, vind ik wel hoor. Dan, uh, dan is iemand. heeft dat stempel. en dan uh, wordt er niet, vaak niet verder gekeken. of er nog iets anders achter zit. Ja, nou wereldwijd heeft ze natuurlijk. Uh, vooral voortgeborduurd op Emanuel met, met, ja. met, met soortgelijke rollen. ook in Amerika, waar het trouwens niet zo heel erg goed met haar afliep. Nee, nee, nee. Nee, je kan dat natuurlijk niet eeuwig volhouden. Nee. Toch lang gedaan? Ja, ja ik, vind het heel, ik, vind, ik ben er heel treurig van dat ze er niet meer is. Als u heel kort zou moeten samenvatten. Hoe zouden wij haar moeten herinneren? Nou, als iemand die een, een, een voorname uh, roldoorbrekende functie heeft gehad in films. die in die tijd toch erg veroordeeld werden. En dat. dat uh, ja, daar, daar heeft ze wel iets doorbroken in het imago. van dat je als uh, filmster. film, not, met een nadruk op film. Filmster. Uh, dat soort dingen kan uh, doorbreken. Zo, ja. lastig, lastig. Ik kom niet verder dan dat eigenlijk. Dat is genoeg. Nuska van Brakel, filmregisseur, dank u wel. Oké, okay, geen dank. Bij de dood gisteravond van Sylvia Christel, 60 jaar werd ze. Dan de corruptiezaak, de vermeende corruptiezaak in Noord-Holland. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de oud-gedeputeerde... Ton van Noord-Holland zich schuldig gemaakt... aan fraude op ongekende schaal. Hoijmaiers wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschriften en witwassen. In de telastenlegging voor de rechtbank van Haarlem klonk het vanochtend zo. In de gelegde feiten gaat het om giften van bijna een half miljoen euro... en om beloften... Van ruim een miljoen euro. Verslaggever Edwin van den Berg. Jij volgt de zaak. Edwin. Giften van bijna een half miljoen. Belofte van ruim 1 miljoen. Ja. Van wie heeft Hoijmaiers die miljoenen, uh, 1,5 miljoen volgens het OM gekregen? Van verschillende bouwbedrijven in Noord-Holland, aannemingsbedrijven, vastgoedontwikkelaars, projectontwikkelaars, die uh, allemaal uh, in, uh, het, uh, het, uh, in goede zin wilden komen bij Hoijmaiers, die hem wilden uh, vetteren. om vervolgens natuurlijk daar wel wat voor terug te krijgen, een tegenprestatie van hem wilde hebben, waarbij hij bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt, zegt het OM. Collega-gedeputeerde, zou hebben bespeeld en bouwbedrijven opdrachten zou hebben gegund... bij nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties in Noord-Holland. Nou, al met al liep dat dus op tot een half miljoen. Met nog eens een miljoen, dat hem zou zijn toegezegd... zegt het OM dus vandaag tijdens de start van dat strafproces. En hoe zijn ze bij deze zaak uh, gekomen? Hoe is dit balletje gaan rollen? Nou, toen uh, Hoijmeijer nog, uh, Hoijmeijers nog wethouder was... Uh, was er al af en toe een twijfel over zijn integriteit. De Rijksjersje kreeg... Uh, in de tijd dat hij gedeputeerde was ook nog signalen dat dat serieus zou zijn. Hij heeft toen een onderzoek gestart in september 2009. Dat heeft uiteindelijk dus drie jaar geduurd. En dat mondde uiteindelijk uit in een dagvaarding waarbij hij dus vandaag voor de rechter stond. Hij heeft altijd ontkend. Tot vandaag. Hij kwam natuurlijk naar die zaak. Hoe was het van morgen? Nou, eigenlijk hetzelfde. Hij blijft ook bij die ontkenning. Daar begon hij gelijk mee. Eerst kwam de officier van justitie met een grote verhuisdoos met al die onderzoeksdossiers naar buiten uit de parkeerkelder. Die liep de rechtbank in, eigenlijk gevolgd door Ton Hoijmaijers zelf, die haar had geparkeerd met zijn advocaat. En hij was getergd, ook geharnast en strijdbaar. En dat bleek ook wel toen ik hem vanochtend daar bij de rechtbank opving. Hoe bent u opgestaan vanochtend? Uh...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 Ach, ik denk dat de roep uh, natuurlijk al heel erg lang is uh, dat er ook wel iets in de bovenwereld mis zou moeten zijn. En uh, ja, blijkbaar, ik had mijn elkaar uit de politiek, ik was zwaar teleurgesteld en uh, nou, dit is de prijs. Hoi is vanmorgen voor de zitting. Hoe was het daarna met hem? Ja, nou eigenlijk niet heel veel anders. Nog steeds uh, uh, blijft hij ontkennen. Hij vindt dat hij al is veroordeeld. Vertelde ook dat zijn gezin en zijn kinderen daar uh, heel veel klappen van hebben gehad. Uh, uh, en uh, ja, hij bleek. Uh, hij, hij zegt ja, Barbet moet blijkbaar hangen. En hij blijft strijdbaar en probeert in ieder geval uh, de komende maanden aan te tonen dat volgens hem en niets van klopt. En ik, ik blijf even hangen bij dat laatste zinnetje van hem. Want hij zegt ik heb me teleurgesteld teruggetrokken uit de politiek. En blijkbaar is dit wat je krijgt. Wat, wat bedoelt hij daarmee? Ja, hij, hij, hij noemde ook het woord bovenwereld. Hè, net in dat, dat stukje vanochtend wat ik met hem opnam. Hij uh, is naar aanleiding van uh, die verdwenen miljoenen. Naar aanleiding van de ISAFE-affaire met de Landsbankiebank in IJsland vertrokken. Het hele College is toen opgestapt, ook de commissaris van de koningin Harry Borghouts. En uh, ja, hij vermoedt dat dat uh, kwaad bloed heeft gezet. Uh, dat hij wordt gezien als verantwoordelijke voor het verdwijnen van al die miljoenen. En, en vermoed... dat er daarom een lastercampagne is verzonnen. Ja, dat zegt hij eigenlijk tussen de regels door. Ik wil daar eigenlijk niet heel veel meer over kwijt. Hij heeft gezegd, tijdens de zitting zal ik daar meer open over zijn en zal ik precies mijn eigen verhaal vertellen. Want ook zijn vrouw en een bevriende makelaar staan terecht. Wanneer is die zitting? Nou, dat is onduidelijk. Dit was zeg maar de zogenoemde regiezitting. regiezitting? Ja, er moeten allerlei getuigen nog worden gehoord. Zijn vrouw zelf was er niet. Uh, het speelde namelijk allemaal via het bedrijf van zijn vrouw... ook via een bevriende makelaar... om die hele corruptie te verhullen, zegt het OM. Daarom is ook zijn vrouw gedagvaard en die makelaar. Maar uh, zij komen over een aantal maanden pas opnieuw voor de rechter... samen met Hoijmaiers als het proces echt begint. Dankjewel, Edwin van den Berg. Straks, volgens de NMA, kan de gemiddelde burger... veel besparen op financiële producten, dus blijf luisteren. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er zaten 80 kilometer file in totaal. Dat is wat minder dan gebruikelijk op donderdag. De meeste file staan bij Amsterdam en Rotterdam. Twee files zijn veroorzaakte ongelukken. Op de A9 Amstelveen richting Diemen staat verkropen. Diemen vijf kilometer na een aanrijding. Daar is de verbindingsweg naar de A1 richting Amsterdam dicht. En op de A12, daarna richting Utrecht... staat Van Voorburg drie kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. De werkloosheid blijft toenemen, blijkt uit de nieuwste... CBS-cijfers. In september kwamen er 5000 werklozen bij... en daarmee is het totaal aantal mensen zonder werk... nu gestegen naar 519.000. Ook steeds meer jongeren zitten zonder baan... en kiezen daarom voor een baan onder hun niveau. Zoals Herbert Klinkvis. Hij is al sinds 2009 afgestudeerd en werkt nu in een tuincentrum. Nou, mocht u op een balkon zitten, dan hebben we natuurlijk ook hele mooie planten voor. Ja. Bijvoorbeeld skimia's, die blijven de hele winter mooi. Uh... Herbert is even wat klanten aan het helpen. Je werkt ook met mensen. Je hebt hele leuke collega's hier. Het is gewoon ontzettend leuk. Maar eigenlijk wil je wat anders. Ik wil wel wat doen met mijn uh, kennis en vaardigheden die ik heb. En ja, Die kan ik hier helaas niet uh, tot bloei laten komen. Want wat heb je gestudeerd? Ik heb geschiedenis gestudeerd, aardrijkskunde en internationale betrekkingen. En wat voor baan zou je willen? Ja, ik zoek iets in de, het gebied van uh, beleid, advies, uh, onderzoek of belangenbehartiging. Lukt niet om daar een baan in te vinden? Als ik reageer zijn er samen met mij nog tussen de 300 en 500 anderen die op diezelfde vacature reageren. En ja, dan gaan de mensen toch voor degenen die de meeste ervaring hebben. Maar er is wel een hele kerstafdeling ook hier. Ja, ik kijk nog naar de Shell Dickenshuisjes, daar ben ik mee bezig. En ik kijk eigenlijk naar een zwart paard. Weet je, zo'n brons paard. Nou, ik kan even met u uh, meelopen. Ik zie daar uh, een, een paard staan. Soms word je er wel even gek van dat je het even niet meer ziet zitten. Dat je denkt van maar nou, jongens, uh, waarom is er nou geen, uh, geen enkele organisatie die mij uh, aanneemt? Maar vervolgens uh, ga ik gewoon met uh, frisse moed weer verder. Wat doe je eraan dan? Ja, ik volg verschillende studies op uh, internet. Meer vaardigheden, meer kennis opdoen. Zitten we nu al helemaal in de kerstweer hier? Denk je dat je met kerst een nieuwe baan hebt? Ik hoop het wel, maar... Hoe schat je het in? Lastig. Erg La lastig. Zegt Herbert Klinkvis. Een bijdrage van verslaggeefster, Josephine Trehy. Willemijn Hoeberg is binnengekomen om over het weer te praten. Willemijn, bewolkt, de regen. Vanochtend werd je wakker met het gevoel, dit is niet best. Maar als je, naar buiten, toen je naar buiten ging, was het eigenlijk... Uh, nou Lente leek het wel, zo warm. Qua temperatuur in elk geval, ja. ja het is echt heel erg zacht... We hebben nu echt te maken met een zuidelijke stroming die warme lucht helemaal vanuit Afrika onze kant op transporteert. En dat houdt echt nog wel eventjes aan. En uh, het is nu zo'n 21 graden in het uh, zuidoosten van het land, in uh, Limburg bijvoorbeeld. En in het uh, noordwesten, daar is de bewolking veel dikker en daar regent het nu ook nog. En dat merk je meteen in de temperatuur, want daar is het maar een graad op 15. Dus dat scheelt echt enorm. 21, zei je? 21, dat ja. Dat is een heerlijke warme vuur, die zou ik morgen ook wel willen voelen. Gebeurt, gebeurt dat? Ja, ja, morgen komt er zelfs nog een schepje bovenop. In, in Limburg dan, daar wordt het zo'n 22, misschien wel 23 graden. En in het westen blijft de temperatuur dan opnieuw iets lager liggen... omdat daar nog steeds dan die bewolking aanwezig is... en er zeker in de ochtend wat regen kan vallen. Maar dan ligt de temperatuur daar tussen de 18 en 20. Dus ook wat warmer dan vandaag. En wanneer krijgen wij de zon weer te zien? Ja, die bewolking is een beetje hardnekkig en de, de verwachting is... is uh, lastig, want we hebben aan de ene kant te maken met een hoge drukgebied boven Centraal-Europa. en boven de Britse eilanden ligt een depressie of daar in de buurt. En precies daartussenin zit een strook met bewolking. en dus wat regen en dat zwiebert wat heen en weer boven het uh, land. En het ziet er nog steeds naar uit dat dat vrij over ons land blijft liggen, met name aan de westkant. En dat daar dus de bewolking blijft overheersen. Dikker is dan in het oosten. En daar krijgen we dan af en toe wat zon. Te en is in. dat dan de hele westkant? Want in Zeeland is het soms net, ja, net weer iets anders. Ja, daar nee. hebben zoiets. Wij worden altijd bij het westen gerekend, maar bij ons is het anders. Ja, nou, nou deze keer horen ze echt bij het westen. <laughs> Willemijn, dankjewel. Welkom Zeeland. Natuurlijk 19,99. Consumenten laten honderden euro's per jaar liggen omdat ze te weinig shoppen naar financiële producten als verzekeringen, spaarrekeningen en hypotheken. Dat zegt de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, onderzocht de 15 financiële producten die we het meest gebruiken en concludeert dat we daar behoorlijk op kunnen besparen. Barbara van der Rest Roest, voorlichter van de NMA, goedemiddag. Goedemiddag. Als u dat constateert, wat is dan vooral uw boodschap op de eerste plek aan consumenten? De boodschap is dat we eigenlijk zeggen, ga vooral als je een nieuw product moet afsluiten, gewoon eens vergelijken. Ga verschillende aanbieders langs, kijk wat die je bieden kunnen. Dus niet alleen op prijs, maar bijvoorbeeld ook de kwaliteit, alle nou, wensen, behoeften die je belangrijk vindt en maak dan je keuze. Maar is het niet zo dat juist Nederlanders wel bekend om staan als op zoek gaan naar koopjes, naar kortingen, naar discounts? Uh, u constateert dat mensen kennelijk niet verder kijken dan hun neus. Het klopt, hè. prijs is een hele belangrijke trigger voor heel veel mensen. En daarom hebben we ook voor deze insteek gekozen. Omdat op het moment dat je dan op zoek gaat... Je, hè, alle... Uh, aanbieding op een rij kunt zetten en vervolgens een keuze kunt maken... die het beste past bij jouw wensen en behoeften. Want iedere consument is natuurlijk anders. En daar ja, moet je rekening houden met de uiteindelijke keuze die je maakt. Ja, Hanneke Hartman is directeur van de brancheorganisatie voor financiële adviseurs. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Ja, u reageerde erg verbaasd hè, toen u dit hoorde van, uh, van de NMA, van dit onderzoek. Ja, ik was uh, wel enigszins verbaasd toen ik zag de manier waarop de NMA hierover communiceerde. Want waar zit u, wat, wat wekt uw verbazing? Nou, zoals uw presentator al inleidde, uh, hij gaf weer dat de statement van de NMA is dat de consumenten 100 uh, euro zouden kunnen besparen als ze producten op prijs vergelijken. En wij vonden dat een uh, uitermate simpele uh, manier om de markt te benaderen. En wij prijzen de NMA om het feit dat zij zeggen dat ze de consument bewust willen maken van het maken van een keuze als ze financiële producten willen aanschaffen. Maar wat wij ernstig, wij vragen ons af of dit wel de juiste prikkel is. Want wat wij missen is... Um, niet alleen de prijs van het product is van belang... maar ook of, je, of dat product bij je past. En uh, om daartoe tot een juiste keuze te komen. En, en, u, en u denkt dat mensen dat, dat niet zelf kunnen beslissen? Dat denk ik niet, nee. Ik Daar hebben ze de financiële gevallen... uh, adviseurs voor nodig. Ik denk dat in veel gevallen. Uh, dat is wel aardig aan wat, uh, wat het uh, rapport van de NMA laat zien. Dat er prijsverschillen, grote prijsverschillen kunnen zijn tussen producten. Dus uh, het toont ook aan dat het loont om je uh, te laten bijstaan... in een keuze voor producten die niet alleen in prijs bij aanschaf... maar ook in hun werking jou uh, heel veel geld uh, kunnen besparen... door het niet maken van de verkeerde keuze... En in veel gevallen, en dat hebben we behoorlijk wat onderzoek uitgewezen... van het NIPUD, van wijziginggeldzaken, geldzaken, van onderzoek dat we zelf hebben gedaan... Is de consument, uh, kan de consument heel moeilijk zelf tot een goede keuze komen. En dat zegt dan ook wel wat over die producten, toch? Dan is ook niet helder wat die precies inhouden. De, de, dat is, daar werken we ook in de branche met z'n allen heel hard aan om dat uh, te verbeteren. Uh, en dat kan ook uh, in heel wat uh, opzichten beter, maar uh, het verzekeren van risico's, uh, dat is een uh, vak apart en dat is iets waar we ons in ons dagelijks leven niet voortdurend mee bezighouden en ook niet voldoende begrip van hebben. En dan bijvoorbeeld worden autoverzekeringen met elkaar vergeleken, maar... Uh... Een paar maanden geleden was er bij Tros Radar nog een uitzending over all-risk autoverzekeringen. waaruit het bleek dat uh, de bewuste consumenten een keuze hadden gemaakt. Dachten dat zij drie jaar all-risk verzekerd waren. Dat bleek niet zo te zijn. Hadden ze wel een product gekozen dat veel lager in prijs was. Maar dat niet paste bij wat ze eigenlijk dachten dat ze met die verzekering zouden kopen. Gaan we even terug naar mevrouw Van der Restroest van, de Rest van de NMA. Herkent u zich in de verbazing die mevrouw Hartman uh, aanspreekt? Op zich herken ik dat wel. Um, maar kijk, wat wij echt proberen te doen met dit onderzoek... is mensen er bewust van te maken. Er valt wat te kiezen. Dat zit er met name in de prijsverschillen. Maar uiteraard zijn we er ons van, van bewust... dat consumenten allemaal weer andere kenmerken hebben. En daarom hebben we geprobeerd voor acht die doorsnee huishoudens dat op een rijtje te zetten. En dan kan het best zijn dat je in je keuze niet op het maximale besparing uitkomt... maar op een gemiddelde of daaronder. Maar dat hangt helemaal samen met de kwaliteit die je wenst. En wat ik ook deel is dat de transparantie, zoals mevrouw uh, dat ook schetst... Uh, op heel veel onderdelen wellicht te wensen, overlaat. En juist een consument door te shoppen... maakt hij die bedrijven daar scherp op. En hopen we juist dat die bedrijven daardoor gestimuleerd worden... daar wat aan te doen. Dat is een interessant punt, Kijk, die transparantie. Shoppen, als ik u even mag onderbreken... Ja. want dat is natuurlijk de taak van de NMA... om aan te geven dat die transparantie misschien niet helemaal deugt. Nou, dat, dat is niet zozeer onze taak, dat ligt ook meer op, de, uh, he, op het gebied van de autoriteit financiële markten. Het is wel zo dat um, wij proberen met het, he, door, door mensen te stimuleren, te shoppen, actief op, he, op zoek te gaan naar het juiste aanbod. Daar kom je ook bij partijen uit die dat niet goed op orde hebben. En dan op die manier die, die bedrijven een zet geven, of de concurrentie een zet geven, waardoor die bedrijven uh, uit de markt gaan vallen bijvoorbeeld. Ja, mevrouw Hartman, vindt u dit een taak van de NMA? Uh, nou, ik, uh, op zich is het een taak van de NMA, zoals ze ook zelf in hun uh, samenvatting voor de consument weergeven, dat zij kijken naar goede marktwerking. En uh, het is op zich heel interessant dat de, dat de NMA vindt dat de consument daar ook onderdeel van, uh, van uitmaakt. Dat, uh, dat uh, juichen wij ook toe. De consument heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid in. Uh, en kan ook bijdragen aan goede marktwerking. Het probleem alleen bij financiële markten en financiële producten is dat het... ...zeer gecompliceerd is in veel gevallen en dat de consument daarin heel moeilijk zijn weg kan vinden. Dus wij zouden het veel meer een taak van de NMA vinden... als zij bijvoorbeeld de kwaliteit van vergelijkingssites uh, is wat uh, nader onder de loep zouden nemen... en daar met een rapport over komen. Goed, nou er zijn allerlei goede voornemens. Het onderwerp staat sowieso op de agenda nu de assurantiebelasting verhoogd is... een week of twee geleden. Mevrouw Hartman van de Brancheorganisatie voor Financiële Adviseurs, dank u wel. En mevrouw Van der Rest de roest van de NMA ook dank. Graag gedaan. Na vijf uur gaan we shoppen. De transparantie bieden in Oslo en Brussel. Want daar ligt het nieuws na vijf uur. Tot zo. Vanavond BNN Today. Wat zei je nou net over deze plaat? Je zei, er klopt iets niet aan zeggen? Like nee, Zijder. nee. Het is een mooie plaat. Echt. <laughs> nee, je De zei... Echt, echt. Echt. Je zei ze zingen te, te vlak of zo. Nee, nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee, nee dat echt. Vanavond om half negen op Radio 1. Iedereen zei natuurlijk meteen, Obama heeft het gewonnen, maar met een leugentje. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.